Twee uur, even kunnen met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2008... toen de economische crisis nog niet was doorgedrongen tot de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500. Er zitten nu 514.000 Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS. Er is vooral een afname te zien onder mensen tussen 27 en 45 jaar. Een grote groep prominente vrouwen uit Frankrijk... zamelt geld in voor hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. 130 vrouwen zijn de actie begonnen... onder wie zangeres Vanessa Paradis en actrice Julie Gayet. Ze willen 1 miljoen euro bij elkaar krijgen. Tilburg geeft 500 euro extra aan mensen die in contact zijn gekomen... met het kankerverwekkende antiroestmiddel Chrome 6. Dat doet de gemeente als blijk van medeleven... omdat een onderzoek naar de gevolgen van Chrome 6 vertraagd is... Zo'n 800 werklozen werden tussen 2004 en 2011... aan het werk gezet bij de NS in Tilburg. Ze moesten verf waar Groom 6 in zat van oude treinstellen schuren. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De oppervlakte aan bieten is in een jaar tijd met 21 procent gegroeid... naar 85.000 hectare. Het heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum... dat is losgelaten. En de radiozenders van de NPO zijn in een groot deel van het land niet te beluisteren via de FM. Er wordt de hele nacht onderhoud gepleegd aan de zendmasten bij Loopik, Den Haag, Roosendaal, Arnhem, Hulst, Horen en Alphen aan de Rijn. In sommige delen van het land doet alleen een enkele zender het niet. In andere gebieden is er ruis op Radio 1 tot en met 4. En de zenders zijn wel te beluisteren via internet of op een DAB Plus radio. Het weer dan nog in de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. Minima tussen min 6 en min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg. Morgen zon, maar ook een krachtige oostwind. Het wordt min 3 tot min 5. Dit was het NOS-journaal. NPO, Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Goedenacht en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Focus. Voor vragen waar je wakker van ligt en onderwerpen waar je wakker voor wilt blijven. Tijdens deze koude winternacht, het is min 5 graden, gaan we u meenemen naar warmere oorden. En meer specifiek de ABC-eilanden. Want het koraal heeft het daar moeilijk. En ligt dat nou eigenlijk aan de giftige blauwalgen? Of toch aan de grote hoeveelheden geitenpoep die in de zee terechtkomen? Uh, en in dit uur spreek ik ook met de wakkere wetenschapper Wouter Veenendaal. Hij onderzoekt in Suriname hoe politiek in kleine landen werkt. Zo kan je daar een politicus gewoon in de kroeg of supermarkt tegenkomen. En later in de uitzending spreek ik met onderzoeker Rob Bruinslots van andere tijden... over het hevige protest tegen de uitbreiding van Schiphol in de jaren negentig. Lekker actueel nu met Lelystad. Dat en meer in Focus. Focus. Het koraal bij de ABC-eilanden sterft steeds verder af. Nu blijkt er ook nog een gigantisch veld met mogelijk giftige blauwalgen voor de kust van Bonaire te liggen. Zou dit een nieuwe bedreiging voor het koraal zijn? Het onderzoeksschip de Pelagia voer in januari om deze eilanden heen en deed onderzoek naar de blauwalgen en naar de stand van het koraal. Aan boord ook onze collega's van Focus TV. In de studio hier de gast Elisabeth van Nimwegen, presentatrice van Focus en Boris van Breukelen, hydroloog van de uh, TU Delft en Petra Visser, algedeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Elisabeth, jij mocht mee met dat schip. Jazeker. Een hele mooie ervaring. En ja. ik begreep dat je ook een eerste duik hebt mogen maken bij Curaçao. Uh, Klopt. Hoe was dat? Ja, dat was echt waanzinnig. En het was nog zoveel mooier dan ik had verwacht. Ik heb wel wat uh, duiklessen genomen in Amsterdam. Maar ik had geen duikbruvet. En ik was ook nog niet eerder, zeg maar, uh, zo, zo diep gegaan. En uh, nou ja, dat is een ongelooflijk mooie plek. We waren er in een baantje bij de Tukboot. En uh, daar heb ik voor het eerst... Ja, dan echt mogen duiken. En dat prachtige koraal daar mogen bekijken. En het was echt een ongelofelijke ervaring. Ik uh, ben hoekt. Ja. En je zegt prachtig koraal. Uh, ja. Want het koraal wordt bedreigd. Ja. Kun je, kun je dat ook zien? dat het bedreigd Zeker. Is? Nee, ik bedoel... Het is gewoon nog steeds heel mooi. Het was blijkbaar ooit nog veel mooier... omdat het nog diverser en uh, ja, rijker aan soorten was. Het is nog steeds heel mooi, maar het staat wel zeker onder druk. Je ziet ook stukken doodkoraal. Je ziet ook um, ja, heel veel algen. Dus een soort pluizachtige begroeiing op sommige plekken. Um, zeg maar, naarmate de duik vorderde, ja, zag ik ook meer doodkoraal. En het is gewoon ontzettend verdrietig om te zien... Um, maar je hebt dus plekken waar het ook nog heel goed is. Dat is eigenlijk de stand van zaken op Curaçao. Het is nog redelijk oké. Okay, maar als we niet ingrijpen en dit zomaar veel verder laten gebeuren... Dan, dan zou het echt zomaar kunnen gaan verdwijnen op de lange duur. Want je hebt ook gesproken met mensen die daar wonen. En die kennen dat koraal natuurlijk al jarenlang. Uh, ja. hoe, zien zij daar, hoe kijken zij daar tegenaan? Um, nou, mijn uh, duikinstructeur bijvoorbeeld, Hans, uh, die zei dat hij echt wel het uh, koraal met 40% heeft zien afnemen in die 40 jaar. Dat hij al daar duikt en op diverse plekken. Maar, um, en daar schrok ik ook ontzettend van. Ja. Petra Visser, um, wereldwijd gaat het dus niet goed met het koraal. Uh, hoe is het dan gesteld met uh, Curaçao, Bonaire en Aruba als je het vergelijkt met uh, de rest van de wereld? Uh, nou, die eilanden hebben nog best wel hele mooie koraalriffen. Als je het vergelijkt met andere Caribische eilanden. Bijvoorbeeld Jamaica heeft bijna helemaal niks meer. Um, en bijvoorbeeld op Curaçao ken ik het dan iets beter dan Bonaire en Aruba. Maar er zitten een aantal sites tussen, op een aantal locaties waar het echt nog echt heel mooi is. Maar ja, je ziet ook op bepaalde sites dat je denkt, jeetje, uh, bijvoorbeeld een... een uh, Kalki wat vroeger heel mooi was en dat wordt nu ook eigenlijk wel weer mooier maar in 2010 is daar een bleaching event geweest, dus het, het koraal is verbleekt doordat er een hoge temperatuur was en daardoor zijn hele grote koralen zijn afgestorven en dat is, ja, dat is echt heel tragisch om te zien en dat groeit nu toch wel weer terug dus dat is eigenlijk heel positief om te zien en nou, als je bijvoorbeeld helemaal naar de andere kant, want dat is Westpunt, als je helemaal naar de andere kant gaat naar Oostpunt daar is het koraal nog heel onbedorven omdat daar de stroming eigenlijk het het langs het eiland komt en daar is helemaal geen bebouwing, dus daar is het echt nog heel mooi, zoals het zou moeten zijn. Ja, je noemde al bleaching als een van de mogelijke factoren waardoor ja. het koraal af kan nemen. Wat zijn andere factoren waardoor dat slechter kan worden? Nou, voornamelijk uh, op dat soort eilanden vervuiling, want de, de temperatuurproblemen dat is heel veel op het uh, uh, Great Barrier Reef en de Caribische eilanden hebben, denk ik, voornamelijk last van uh, vervuiling. Dus uh, eutrofiering, dat er veel voedingsstoffen in het water terechtkomen. En overbevissing, dus dat er zeg maar, vissen weggenomen worden die dan weer de vissen opeten op die zeg maar, de, de algen wegeten. Dus als je veel voedingsstoffen in het water krijgt, dan krijg je veel algen. En die, ja, die zorgen niet altijd dat het koraal weer goed kan groeien, of die zorgen ervoor dat ze zich niet kunnen settelen. En als er dan ook geen vissen zijn die, die zeewieren weer opeten... of die macroalgen, dan, uh, ja, dan wordt het van beide kanten wordt het zeg maar slechter. En is er een grootste boosdoener aan te wijzen waarom het koraal verdwijnt? Of is dat moeilijk om te zeggen? Er zeg, ja, zijn het zoveel denk, verschillende factoren. Ja, ik denk wel dat het een combinatie is. Het ja. is moeilijk uh, te zeggen. Ik, dat zou ik niet helemaal durven zeggen. En, en welke soorten doen het beter dan andere soorten? Je zegt, nou, die zijn wat uh, sterker dan uh, andere uh, soorten. Ja, er zijn een aantal soorten die ja, ik weet niet of je namen wil weten, wat, wat voor soorten, <laughs> als, als ze begrijpelijk zijn, <laughs> um, nou, bepaalde. Uh, ja, je hebt bepaalde soorten die doen het beter dan andere En um, ja, bijvoorbeeld die grote koralen, die. die uh, dat Montastria heette die, of orbicella, dat is een nieuwe naam. Namen veranderen altijd. Dat is in de taxonomie dan heel vervelend. Uh, maar die Montastria's, dat zijn vrij grote, massieve koralen. Die maken het, het rif ook vrij driedimensionaal, Wat natuurlijk eigenlijk voor een rif ook wel heel fijn is. Uh, en dan heb je nog wat kleinere koralen, zoals Madrasus, mirabilis. Dat is de Yellow Pencil Coral, ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Uh, die doen het dan weer redelijk goed... Um, maar daardoor krijg je ook verschillen in, in structuren. Dus de drie-dimensionale drie structuren. En die drie-dimensionale structuren zijn eigenlijk ook wel weer heel belangrijk voor vissen. Om onder te gaan zitten bijvoorbeeld. Of uh, te schuilen. Of nou ja, allerlei uh, factoren die daarmee spelen natuurlijk. Ja. Uh, Boris, uh, jij ging ook mee op uh, deze expeditie. Uh, was jij al eerder op deze eilanden geweest? Nee, dat was voor mij de, de eerste keer. Maar ooit heb ik ben ooit op Cuba geweest, in het Caribisch gebied, maar niet uh, Aruba, Bonaire, Curaçao. Nee, en, en voor jouw eigen vakgebied, uh, vaak onderzoek gedaan in Nederland of ook in andere gebieden, de hydrologie? Uh, uh, nee, vooral in Nederland. Ik heb ook wel een project in Bangladesh op dit moment en ik werk ook wel samen met mensen uit Amerika. Uh, maar. Nee, dat was de eerste keer echt in het Caribisch gebied. Ja, en uh, wat, uh, waar wilde je achterkomen? Uh, jij ging mee met die expeditie en wat wilde jij ja, weten? Ja, onze, onze onderzoeksvraag was vooral of, um, of, er, of er zoet grondwater in ja, de zee stroomt. Zoet grondwater als een, ja, een bron van voedingsstoffen. Hè, die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op het koraalrif. Want hoe werkt dat? Um, nou, dat grondwater op de eilanden is vervuild in het algemeen met, met allerlei voedingsstoffen. Die vooral door uh, ja, slechte uh, afvalwater uh, zeg maar, inzameling in het grondwater lekken. Ze hebben daar van die uh, beerputten en septische putten. En uh, die lekken grotendeels. En uh, dat grondwater, ja, dat, dat stroomt altijd. Het is altijd in beweging. En het stroomt naar de laagste punten. En dat is in het geval van de eilanden is dat, ja, zeeniveau. Dus het stroomt eigenlijk van turen heel geleidelijk naar de zee. Dat is eigenlijk een the theoretische aanname. Maar wij wilden eigenlijk ook echt meten of dat echt zo is. Ja. Of überhaupt dat we het kunnen meten. Maar daar ben je ook vooral aan land geweest. Uh, we zijn natuurlijk aangekomen op land. En daar hebben we ook uh, de tijd genomen, één, twee dagen, om, om wat rond te kijken. Maar het hele doel was natuurlijk vooral uh, op, ja, op zee, om daar die metingen te doen. Ja. En uiteindelijk zou ik ja. natuurlijk ook graag uh, nog verder aan land uh, willen meten. Dat is zeker onderdeel van het hele verhaal. En er was nog nooit onderzoek <gül> naar gedaan, heb ik begrepen. Naar die grondwaterstromingen. Nou, uh, in het nou wereldwijd op zich wel. Incidenteel. Uh, een collega van mij uh, die heeft ook uh, ja, onderzoek gedaan daarna aan. En het blijkt dat op zich over de hele wereld... dat dat concept dat, dat bekend is en wordt waargenomen. Dus het, het is niet zo dat de zee zeg maar, het eindpunt is van de grondwaterstroming. En rivieren die zie je doorstromen, de zee op. Maar ook dat grondwater, dat gaat ondergronds... stroomt het heel geleidelijk verder en komt de zee in. En dat is op zich bekend, maar voor deze eilanden is dat nooit onderzocht. Ja, We gaan het daar straks verder over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar een fragment... Uh uit de uitzending van Focus. In 2013 ging de collega van Petra Visser, koraaldeskundige Erik Meesters... namelijk met een duikbootje naar de zeebodem voor de kust van Bonaire. En hij zag toen voor het eerst een groot veld van blauw algen... op de bodem van de zee liggen. En hij zegt daarover het volgende. Het lijkt een beetje een soort slijmerige, donkere, glibberige massa. Of een soort, teer. Ja, teer bijvoorbeeld. Ja, daar lijkt het een beetje op. Alleen is het dan, eh, als je er met licht op schijnt, dan zie je dat het eh, echt donkerrood is. Roodbruin is het eigenlijk een beetje. En... Eh, uh, als als zonder licht is het eigenlijk zwart. Dus het ziet er eigenlijk nog uh, onguurder uit. Echt zo'n zo zwarte massa die een beetje ja, alles verstikt wat eronder zit. Dus het, het, het ziet er echt uit als een soort horrorfilm. Nou, Petra, dat klinkt niet, uh, niet <laughs> erg lekker. Nee, dat klinkt niet lekker. Uh, wat zijn dit voor algen? Nou, het, het, het zijn, uh, we hebben ze ondertussen onder de microscoop gelegd. En het zijn uh, filamenteuze uh, blauwe algen... Ja, dat zijn draadvormige blauwalgen. Uh, ze zijn rood. Ja, dat maakt het heel ingewikkeld. Want ze, zijn dus, ze worden blauwalgen genoemd. Maar ze zijn rood omdat ze heel veel rode pigmenten hebben. En de, het, het genus is uh, uh, oscillatoria. En dat is een soort die, ook wel, die je wel vaker voorkomt. Maar we weten nog niet wat voor soort het is. Want dat konden we in de boeken niet terugvinden. Het kan ook zijn dat het een nieuwe soort is. Um, ja, en het, die groeien in, ja, in, in matten op de bodem. Ja, en, uh, en dat is hartstikke schadelijk voor het koraal? Nou, dat, dat denk ik, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En, en? Uh, meestal zijn blauwalgen niet zo gunstig voor andere organismen. Ja, dus dat, hoe werkt dat? Uh, nou, um, ze, ze hebben een aantal eigenschappen... Die, die juist niet zo geschikt zijn voor hun medebewoners, zeg maar... Um, ze kunnen stikstof fixeren en dat betekent dat ze wat bijvoorbeeld gewone algen, want blauwalgen zijn bacteriën, dat zijn cyanobacteriën. Maar wat algen niet kunnen is stikstof uit de atmosfeer halen en dat uh, ja tot gewoon bruikbare uh, uh, stikstofverbindingen te maken. Dat kunnen blauwalgen wel, dus ze brengen als het ware meer stikstof in het water. Dat is al niet zo gunstig. Daarnaast kunnen ze giftig zijn, dus ze kunnen bepaalde gifstoffen maken. En nou die kunnen wel Bijvoorbeeld in het zoete water kunnen ze zo giftig zijn dat uh, bijvoorbeeld honden dood neervallen. En ook mensen zijn er wel eens aan overleden. Dus dat, ja, we weten dat nog niet van deze soort, maar dat zou wel kunnen. Ja. En daarnaast kunnen ze ook heel veel organisch materiaal uitscheiden. En als dat te veel is, dan gaan er allerlei bacteriën in groeien. En het kan zijn dat als dat op koralen terechtkomt, dat, dat daar ook ja, zeg maar voor de koraal pathogene bacteriën tussen zitten. En, en Boris, die blauwalgen die daar zitten, heeft dat ook nog iets te maken met afvalwater wat van het eiland afstroomt de zee in? Nou, in de eerste instantie dachten we wel. Je zou denken inderdaad, algen, denk je aan voedingsstoffen. De vraag is natuurlijk waar die voedingsstoffen vandaan komen. En uh, ja, op dit moment hebben we natuurlijk allerlei metingen gedaan aan boord. Maar die algen zitten wel heel erg diep, ongeveer 60 meter diepte. En toevallig bleek dat ongeveer op de overgang van, van echt zout water en net iets minder zout water. En dat hele diepe zout water is ook een bron van ja, natuurlijke voedingsstoffen. Dus dat zou ook nog een bron kunnen zijn voor die uh, algenmatten. Ja, dus het is eigenlijk een raadsel waar ze vandaan komen, welke effecten ze hebben op het koraal. En daar proberen jullie vanuit jullie beide vakgebieden naar te kijken ja. hoe we ja, daar klopt. Ja, ja, precies. Ja, daar praten we zo verder over, maar we luisteren eerst naar The Islandman van Anne Soldaat. Praise the love I found They call him the Island Man He will cast you a smile And it won't take a while Before he calls you my friend Let the be fine, honey Let the stocks make money Don't turn yourself around 'Cause if you try to be cool, like a free fight fool, you'll scream when the walls come down. Do I crumble when you're out of sight? Do I hide when you cry? But this feeling just won't subside. All along, you won, won, won. You won, won, won. One, one, one. This feeling just won't subside All oh, along no. One, one, one One, one, one One, one, one Last time around Praise the love I found I don't want another man He never tries to be cool Het koraal bij de ABC-eilanden sterft steeds verder af. En onlangs werd een grote, dikke mat met blauwalgen algen gevonden... die niet goed is voor het koraal. Ik praat erover met Elisabeth van Nimwegen, presentatrice van Focus. Zij mocht mee aan boord aan onderzoeksschip De Pelagia. En Boris van Breukelen, hydroloog aan de TU Delft... en Petra Visser, algendeskundige aan de UvA. We spraken net al even over dat onderzoek wat jullie doen... naar het koraal en de, en de algen. Uh, en ook mogelijke invloed van, de, van afvalwater uh, wat daarin komt. Um, en ik vroeg me af... Uh, ja, waarom dat water niet beter gezuiverd wordt eh, op Bonaire en Curaçao? Um, nou, het is, uh, ja, het is, denk ik, historisch zo gegroeid natuurlijk. Ik bedoel, in Nederland, afvalwaterzuiveren doen we ook niet heel lang. Misschien ook pas uh, 50 jaar. Daarvoor werd het ook uh, grotendeels ongezuiverd op rivieren geloosd. Uh, ja, traditioneel had je natuurlijk uh, ja, minder toerisme sowieso. Dus uh, ja, mensen hadden... Je hebt, je hebt huizen daar, dus... Uh, kalksteen. Dus uh, een harde ondergrond. Uh, niet ook makkelijk, tenminste niet makkelijk om allerlei uh, ja, buizen in de ondergrond uh, aan te brengen. Dus je had vaak een lokale ja, septische put of een beerput hè, zoals dat heet. Dat je in Nederland vroeger ook gewoon uh, overal van uh, landelijk gebied. En dat was eigenlijk ja, de mogelijkheid om dan uh, afvalwater en afval uh, op te slaan. Uh, ja. Alleen wordt dat niet echt van nature gereinigd. Uh, Af en toe wordt dat, worden die geleegd en dan weer op een vuilstort gebracht. Of ja, soms ook nog zeg maar in zee gestort. Um, maar uh, of, ja, de laatste, ik weet niet hoe lang dat uh, aan de gang is, misschien twintig jaar geleden, is daar wel zo'n afvalwaterinzameling en zuiveringen uh, geplaatst. In ieder geval die een deel van het eiland uh, bedienen. In ieder geval ja, een kleiner, ja, minder dan de helft. En uh, bijvoorbeeld in Bonaire is dat ook gebeurd. Dat die uh, waterzuivering is niet iets van vijf jaar uh, actief. En dat heeft ongezinnig veel geld gekost. Omdat ongezinnig veel geld heeft gekost om dat aan te leggen in de harde kalksteen. Dus dan moet je echt met uh, ja, drillboeren uitboeren en ja. allerlei buizen plaatsen. En uh, daarnaast is het ook nog een extra uitdaging. Omdat je heel goed moet zuiveren. Eigenlijk veel zu uh, ja, nog veel dieper. Of veel steviger dan in Nederland. Omdat je niet een natuurlijke rivier hebt. Waar je dat, afval, dat verdunde afvalwater. Mm. Uh, dan kan, kan lozen. Ja, En met al die oneerbiedig gezegd poep van toeristen. Is het uh, hard nodig. Ja, om, uh... wordt het inderdaad een steeds uh, groter probleem. Er komt natuurlijk steeds meer poep en pies. Inderdaad het land op. En, uh, ja, dus het is heel urgent. Dat daar uh, meer in wordt geïnvesteerd. En vooral die systemen zijn er ook wel, maar dat ze ook uh, in de lucht blijven en dat ze blijven doen en dat er geld voor blijft om uh, ze te laten werken. Ja. Elisabeth, nu toerde jij met taxichauffeur uh, Natasja Gips het eiland over mm -hmm. en, uh, en toen kon jij met eigen ogen zien dat er een hoop vervuilde plaatsen zijn. Ja. Uh, en ze nam je ook mee naar een hele bizarre plek en dat wil ik even laten horen, horen. aan de luisteraars. Uh, ja. Schik niet. Sorry voor dit. Ik moet me echt voor een voor voor Ik vind het echt erg. Als je dit ziet, dan word je gewoon uh, triest. Heel triest. Jeetje, ja, zeg. Kijk hier. Oh, man. Ik bedoel, er oh, zijn dumpplaatsen. Oh, het ook, zeg. God. Ja, want er worden ook vaak dode dieren hier ge, uh, gedumpt. Of levende dieren. Gelukkig oh. hebben wij zelfs nog vrijwilligers die dan af en toe langskomen om, om te checken of er uh, levende dieren dus gedumpt zijn. Nee, dit is de andere kant van Curaçao, hè? Er zijn zo. heel veel mensen die echt hun best doen om het zo schoon mogelijk te houden. En er zijn mensen die zeggen gewoon varkens. Oh man, het stinkt hier ook. Oh, ik had Oh, er kwam echt een hele gore man voorbij. Jeetje. Het klinkt uh, niet als een leuke vakantie. Hè? Nou, het is echt de meest apocalyptische plek waar ik, geloof ik, op uh, mijn reizen ooit geweest ben. Wat zag je allemaal? Nou, uh, er leidt een weg naar een soort plek, een klif, waar uh, tanks hun. Spullen legen Dat kan water zijn, dat kunnen chemicaliën zijn, dat kan de dus spoep en plas zijn uit septic tanks. En die weg daar naartoe, dat is ook al een soort dun plek. Dus je ziet halve koelkasten, je ziet speelgoedmatrassen, maar ook heel veel etensresten. Op een gegeven moment kwamen langs gewoon een hele, een hele berg met geitenkoppen, slachtafval. Dat ligt allemaal door elkaar. Uh, het, is, het, is, het is ontzettend. Bizar, die plek. En nou ja, wij reden dan uh, langzaam richting de zee. En naarmate we dichter bij de zee kwamen, werd die stank. En uh, het lijkt alsof ik een beetje overdrijf. Maar het was echt een, een soort stank die zo erg was... dat ik dat, bijna onmenselijk of wat ik me voorstel bij een lijkenlucht of zo... ontbinding, daar rook het echt naar, uh, kwamen we dan dichterbij... En uh, die tien minuten dat we daar waren... kwamen er ook al twee vrachtwagens... die dan gewoon de achterkant van de tank openzetten. En die laten daar die tank helemaal leeglopen. En dat Vloeit allemaal over de rotsen in het water. Je ziet dan ook echt zo'n soort bruine streep. En um, dan moet ik er wel bij zeggen. Dit is wel de plek waar alles gedumpt wordt. Die meneer van de tank zei ook: van... Uh, ik zoiets in de trant. Ik moet toch ergens heen? Of uh, we, we moeten wel. Um, en later sprak ik uh, bioloog uh, Mark Verwijn, die, voor mij die daar woont. En die zei: uh, Ja, het is een afschuwelijke plek. En uh, het is. Uh, het is heel triest dat je zo'n plek hebt, maar het is niet het grootste probleem. Het grootste probleem, de grootste bedreiging komt niet van dit soort plekken. Die komt echt uit het grondwater langs de hele kust. Dus hij zei: ja, het is vies en het is smerig en uh, je bent in shock. Uh, maar het, het grotere probleem ligt nog echt op, echt op een heel andere plek. Ja. En dat is juist eigenlijk op een plek, bijvoorbeeld waar Karmabi ligt. Nou, dat is allemaal super idyllisch en een mooie zee, maar daar onder de grond, daar ja, is natuurlijk al dat grondwater de zee aan het instromen. Ook een tijdbom, want het grondwater dat er nu in zit... Uh, dat kan misschien al tien jaar oud zijn. Dus we weten ook nog niet hoe het over een aantal jaar gaat zijn... Um het is, heel, het is een heel complex probleem. Ja. En ook alles wat van het eiland afstroomt natuurlijk. Het is niet alleen grondwater, maar ook alles wat met de heftige regen af en toe het eiland instroomt. Het eiland, de zee instroomt. Ja, en dat gaat dan echt van geitenpoep tot ja. uh, gewoon poep- en plasresten. Maar ook chemicaliën huisafval, um, uh, geitenpoep schijnt ook een groot vervuiler te zijn. Ja, En uh, ik kan me voorstellen dat je blij was uh, toen je aan boord mocht bij de Pelagia, het onderzoeksschip. Ja, hoe, hoe gaaf is dat? Ik ja. hoef het gewoon mee met deze onderzoekers die dit, uh, die gewoon allemaal samen proberen om dat koraal te redden. Ja, kan je beschrijven hoe dat was? Hoe, hoe gaat het eraan toe op zo'n onderzoeksschip? Ja, nou, um, ik scheepte in. Ik had mijn eigen hut. Iedereen had zijn eigen hutje, heel klein, maar heel gezellig voor in de boeg. En je maakt uh, nou, kennis met de bemanning en iedereen is eigenlijk vanaf het begin keihard aan het werk. Er wordt dag en nacht bemonsterd. Uh, er, gaan, uh, er worden CTGs gemaakt. Allerlei soorten verschillende meetapparatuur. De technische ploeg werkt dag en nacht door. Uh, het gaat natuurlijk in shifts. Je eet samen, je ontbijt samen. Je, je, de uh, gegevens worden gedeeld. Dus je komt in een soort mini-wereld... van hele hardwerkende wetenschappers... en heel hardwerkende bemanning... die allemaal... Ja, allemaal hetzelfde willen. Goede metingen doen, antwoorden vinden. En dat is heel inspirerend en ook heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Ja, Petra, jij bent uh, expeditieleider geweest. Uh, dus ah. jij moet zorgen dat het uh, allemaal in goede banen geleid wordt. Uh, dat zijn een heleboel verschillende onderzoekers. Misschien met hun eigen sub-onderzoeken. Ja. Hoe leid je dat in goede banen? Uh, nou, we hebben schema's gemaakt. We hebben ja, eerst natuurlijk uh, overleg gehad met elkaar. Van wat willen we allemaal? En, en uh, daar hebben we ja zeg maar bemonsterschema's van gemaakt. Van nou, uh, om zes uur... dan zetten we dat uh, overboord. En om half zeven dan gebeurt dat. En dan... Uh, dus ja, echt schema's van... Ja, dus iedereen wil iets uit het water halen. Ja. En, uh, en ja. dan moet jij een goede banen leiden. Ja, dus dat iedereen wel zijn tijd heeft... om, uh, ja, om zijn dingen te kunnen doen. Ja. En uh, dat ook de bemanning wist precies wat, ja, wat is de bedoeling. Welke apparaten moeten er overboord? Wat moet er aangezet worden? Wat moet er uitgezet worden? De kapiteins, die moeten natuurlijk weten waar ze naartoe moesten varen. of De kapiteinen, de stuurmannen. En, uh, en in jouw geval, wat, wat, uh, hoe heb jij jouw onderzoek gedaan naar die blauwe algen? Wat, welk emmertje wilde jij naar boven halen? Ja, ik wilde, ik wilde wat koors, uh, zeg maar. Het is dus buizen met, uh, met zand waar heel mooi die, die cyano's op zouden liggen. Maar ja, dat lukte dus niet. Waarom lukte dat niet? Ja, nou, we hadden twee systemen, dunne buizen en een hele grote bak, zeg maar. En die dunne buizen die kwamen eigenlijk steeds leeg boven. Die, die, die bleken, ja, je moet ze zuigen dan, als het goed is, vacuum. En dan trek je hem omhoog. Ze steken in dat zand en dan gaan ze omhoog. Nou, en dat bleef blijkbaar niet hangen. Dus toen kwamen alleen met water kwamen ze boven. Dus dat was een beetje teleurstellend. En vervolgens hebben we die hele grote bak geprobeerd. Dat is een bokskoor. Uh, ja, dat, dat ging goed. Ze kwam met zand boven, maar er was geen cyano te bekennen. En uh, dus, ja, die waren blijkbaar door het hele... Ja, het gewicht en de stroom die dat opleverde... waren ze allemaal weggeblazen. Maar ik kan me voorstellen dat jij niet dan bij de pakken neerzit, maar denkt, ik moet ze dus al die algen ja. pakken krijgen. Dus, dus ben je erin gedoken? Hoe is het? Uh, nou, uiteindelijk ongelost? hebben we uh, via Erik Meesters... die kende duikers uh, op Bonaire. En die ook technisch duiken, dus die naar zo'n grote diepte, want 60 meter is eigenlijk wel diep om te duiken. Um, en die uh, heeft hij heeft gebeld. En die waren bereid om, uh, om te gaan duiken. Hebben zij bijna een beetje hun leven gewaagd om jouw algen te uh, Nou, ze, ze vonden dat ze, ze doen cursussen daarin en ze geven daar ook cursussen in. Dus het is, was voor hun ook heel, heel spannend en heel leuk om te doen. Ja. Ja. Dus nou, dat, ze hebben niet hun leven gewaagd. <lacht> Boris, wat heb jij op het schip uh, gedaan? Hoe is jouw onderzoek daar verlopen? Ja, wij hebben um, ja, op het trip gemeten. Um, vooral een beetje meegelift, zeg maar. Erik Meesters die had zo'n hopperframe, zoals het heet. Een heel stevige, stalen frame. Met um, ja, allerlei camera's erop om he, te zoeken, te profileren over die algematten. En wij hadden sensors geplaatst op het frame om het zoutgehalte te meten. De zuurgraad, zuurstofgehalte. In de hoop dat we... Ook zeg maar signalen zouden oppakken van dat uh, uittredend uh, grondwater. Ja. En um, we hebben ook hè, de CTD, dat is een soort apparaat dat laat je zakken naar de diepste. Die met continu ook weer diezelfde waterkwaliteitsparameters. Als een soort uh, algemene karakterisatie uh, van de waterkwaliteit. Daar wordt naar gekeken. En we hadden ook het geluk dat we met een rubberboot uh, af en toe. Van het schip af mochten en uh, dicht uh, bij het strand konden komen om uh, daar specifiek metingen te doen. Ja, want ik kan me voorstellen, je hebt dat grondwater gemeten uh, eigenlijk in de buurt van het eiland ja. en gekeken van nou wat zit daarin of op het eiland. Ja. En dan ga je nou ja, water naar de zee dragen, kijken waar dat grondwater nog zit in de zee. Hoe doe je dat? Ja, water? precies. Ja, dat is, was een hele uitdaging. Daar hebben we ook flink ons hoofd over gebroken hoe we dat uh, precies uh, kunnen aanpakken. Maar het, het meest eenvoudige is natuurlijk dat uh, grondwater is zoet Water, dus het heeft een lage zoutgehalte. Zeewater is knetterzout. Je hebt eigenlijk een hele eenvoudig apparaatje, zeg maar een zoutmeter. En het idee is, nou als er echt uittredend zoet grondwater is op de bodem van de zee... dat je dan helemaal, ja net boven de bodem, dat je daar een kleine afname in het zoutgehalte zult meten. Dus dat was eigenlijk het uitgangspunt. Dus wat we hebben gedaan met het rubber bootje is ja, een soort zonde laten zakken tot net boven de bodem. En dan met het bootje rustig varen om te kijken of we plekken konden vinden waar dan dat zoutgehalte net iets minder is. Ja. Want je kunt je voorstellen, je hebt een klein beetje zoet water. Maar dat mengt ook snel met het, met het zoute water. Dus echt zoet water zul je heel moeilijk kunnen vinden. Maar Kleinere water dat standjes. net iets minder zout is... dat. Zou een mogelijkheid uh, moeten zijn. Nou, jullie zeiden zelf ook wel dat het een <coughs> beetje zoeken was naar een speld in een hooiberg. Ja, dat sowieso. Zo een zoet is zo. stroompje ja. in een enorme zoute Zee. Ja. Ja, nee, want dat is helemaal de vraag inderdaad. Of dat uh, heel diffuus zeg maar uitrijdt Overal een heel klein beetje. Of misschien geconcentreerd uh, sterker. Hè, via bepaalde spleten die in, in de rots uh, voorkomen. Of misschien ondergronds, uh, bronnetjes. Dat kan natuurlijk ook. En dan wordt het zeker een spel. Toen moet je maar net toevallig uh, ja. boven zo'n bronnetje aan het meten zijn. Maar ook als het diffuus is. Dan, ja, dan is het ook nog uh, lastig om dat goed te meten. En voor ons was het ook heel erg uitzoeken. Hoe gaan we dit doen eigenlijk? Ja, dus ook erachter komen... ja want wij zijn geen ja. marine onderzoekers. Landrot land, zee. Rot, nee precies ja. ja. Dus het was voor ons ook heel erg ja, uittesten en uitproberen hoe we dit uh, goed kunnen aanpakken. Ja een ontdekkingsreis. Ja zeker. Ja. Ik praat zo met jullie verder. Maar, uh, onder andere over de uitkomsten van jullie onderzoek. En wellicht ook over enkele mogelijke oplossingen om het koraal te beschermen. Maar eerst muziek. Michael Jackson met Human Nature. Electric eyes are everywhere over het stervende koraal bij de ABC-eilanden. En dat doe ik met Elisabeth van Nimwegen, presentatrice van Focus. Zij mocht mee aan boord aan het, van het onderzoeksschip De Pelagia... en Boris van Breukelen, hydroloog aan de TU Delft... en Petra Visser, algoritmeskundige aan de UvA. Elisabeth, hoe was het om, uh, om die vijf dagen... tussen de wetenschappers te verblijven op, uh, op het schip? ja Het was echt heel uh, inspirerend en uh, heel hard werken ook. En, um... Heb je meegeholpen? Nou, niet al zien dat ik zelf de buisjes Bakjes heb. Bakjes naar beneden. Of zo. Nee, verlaat, ik, was de, ik, was de, ik was de vragenstellende registrator. En dat was al spannend genoeg, want uh, nou ja, het was bijvoorbeeld best lastig om de cyano's te pakken te krijgen. Ja. En dat is ook wetenschap. Dat het gewoon niet lukt. Het, ik bedoel, um, het is zoeken. Net zoals Boris en, um, en zijn collega's. echt. Die speld in de Hoorberg zochten. Nou ja, Petra die zocht die algen. En dat lukte dan niet meteen. En ik vond het ook heel interessant om dat te volgen. En uiteindelijk heeft ze ze dus toch te pakken gehad. Het is dat een ik... soort detective uh, ja. aan boord. Ja, nou, en ik, ik moet nog zeggen. Um, die, uh, ja, die cyanobacterie. Die kun je het beste vergelijken. Want ik, op het laatst mocht ik ze nog even door de microscoop. En ik wilde even die... De bastards wilde ik ze dan toch in ieder geval nog zien. En uh, je kunt het een beetje vergelijken met soort rode saffraandraadjes. Daar, daar doet het aan denken, dat beeld onder de, onder de microscoop. En uh, nou, we hebben ze uiteindelijk te pakken gekregen. En uh, jullie hebben ook uh, ja, toch wel wat bijzondere metingen gedaan. En ontdekt dat, ja, dat cyanomat precies op die zoutlagen liggen. Dus er zijn... Uh, heel veel dingen gevonden, misschien niet in eerste instantie wat je zocht, maar weer iets anders. En dat, dat hele proces, dat is heel leuk om, om, om daarbij te zijn. Ja, en uh, Petra, je hebt dus inderdaad die, die algen naar boven weten te halen en dan leg je ze onder de microscoop je neemt ze allemaal nog mee naar huis ja. en gaat ze dan onderzoeken. Wat doe je ermee vervolgens? Uh, uh, we hebben, we hebben ook. Op, het, op de boot, sorry. We hebben op de boot hebben we, um, ook al een aantal incubaties gedaan. Dus we hebben gekeken hoeveel zuurstof ze produceren door de fotosynthese, hoeveel zuurstof ze uh, op, uh, verbruiken in het donker. Nou, dat bleek eigenlijk best wel veel te zijn. Dus uh, ze verbruiken eigenlijk ze gebruiken heel veel zuurstof. Dus het is vrij um, ja, waarschijnlijk dat, het, dat, het, dat er wel zuurstofloze uh, condities ontstaan bij dat soort matten. Maar goed. Wat dat... dan weer misschien slecht is voor het koraal? Ja. ja. Ja, precies. Als koraal onder ligt, dan, uh, dan is dat natuurlijk niet zo gunstig. En wat we gezien hebben op die matten, is, is dat er, ja, daar waren bijna geen koralen meer. Alleen nog een paar wormen. Ja, alleen een paar wormen en wat visjes die, ja. die van die stapeltjes bouwden. Maar uh, je, hebt, je hebt ook cyanobacteriën op koralen, in het, uh, op ondiepe koralen. En... Uh, ja, daar verwacht je dat ook wel. En we hebben gekeken of ze stikstof fixeren. Daar hebben we ook incubaties van gedaan. Dat moet nog geanalyseerd worden. Daar heb ik gewoon potjes meegenomen terug naar het lab. Dus dat moet nog geanalyseerd worden. En wat, waarom wil je dat weten? Uh, nou, dat is wel belangrijk. Omdat zij, die, die cyanobacterie of die blauwe algen, die kunnen stikstof in het water brengen. Wat ook weer gebruikt kan worden door andere algen. En ja, het is een soort interne eutrofiering van het systeem. Dus dan, dat, daarmee help je je medealgen? Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Okay. En, en daarnaast hebben we heel veel monsters hebben we meegenomen en in de vriezer gestopt. En dan willen we nog kijken of ze giftig zijn. Uh, willen we nog testen doen, bijvoorbeeld op garnaaltjes. Dat zijn van die standaard testen om te kijken of ze giftig zijn. Maar dat soort dingen moet allemaal nog uitgewerkt worden. En we willen nog verder kijken van wat voor soorten zijn het en wat doen ze. En dat zullen we met moleculaire technieken doen. Ja, yeah. uh, Boris. Uh hoe verloopt jouw zoektocht nu verder? Uh, wat zijn de uitkomsten en wat, uh, wat, wat kun je daar thuis mee? Nou, wij, ons doel is vooral om onze bevindingen op te schrijven... In een, in een onderzoeksartikel in eerste instantie. Hopelijk kunnen we beter ons vinger nog leggen op die relatie... tussen het voorkomen van die algematten en die ook grootschalige zeestromen... en al ja, die watermassa's uh, waar ook van nature nutriënten in zitten... en mogelijk ook van boven dat er nutriënten bijkomen. Uh, ja, dat moeten we nog heel erg uitwerken. Het is moeilijk om nu alvast uh, iets over te zeggen. Uh, maar voor mij persoonlijk heeft het zeg maar ook een... Ja, en ik heb ook een, verder, zeg maar een ver gezicht en in de hoop om verder te gaan met het uh, onderzoek. Het was nu vooral uh, uitzoeken en kijken. En maar hopelijk kunnen we de komende jaren uh, verder gaan en onderzoek doen. En uh, ja, veel beter het hele hydrologisch systeem begrijpen van de eilanden. En ook wat je zou moeten doen aan, uh, aan de afvalwaterinzameling en zuivering. Ja, je hebt nu al wat eerste do's en don'ts om dat te onderzoeken. En een soort onderzoeksmethode gecreëerd Ja, hoe we die is... kunnen verbeteren inderdaad. Hoe we dat beter kunnen aanpakken als we nog een keer terug zouden komen. Hoe we succesvoller uh, kunnen zijn inderdaad. Om dat uitreden, het grondwater te kunnen vinden. En ook als je natuurlijk meer tijd hebt, dan, uh, ja, dat verhoogt ook de kans om het te vinden. Uh, maar ook op het land, om daar veel meer metingen te, doen, ja. te kunnen doen. En, en uh, omdat dit nog niet zoveel onderzocht is bij de ABC-eilanden, kan je die vondsten wel vergelijken dus met andere gebieden? Dat je zegt, goh, ik zie uh, in an bij andere kusten en in andere zeeën zie je hetzelfde proces. Uh, kan je het daar al mee vergelijken? Of? Ja, nee, dat algemene proces is wel bekend, maar het is, van die kleinschalige eilanden is het niet heel goed. heeft onderzocht. een eigen dynamiek ook. Het is meer dat je het zou verwachten. Ja, het, is, het is kleiner, uh, vaak uh, internationaal. Goed, je hebt natuurlijk ook die rivierenvoer die van, van belang kan zijn. Maar dit zijn kleinere systemen. En, um, waarin ook met name de aspecten van dat, dat kalkgesteente met al die breuken ook heel, heel relevant is, uh, ja, als randvoorwaarde om voor verder onderzoek. Hebben jullie al eerste bevindingen dat je zegt... nou, uit dit onderzoek kunnen wij wel in ieder geval al advies geven aan de eilanden. Doe alsjeblieft uh, dit of dat. Nou, okay, Een algemeen advies. Petra noemde al aan het begin van het gesprek... dat er heel veel natuurlijk mogelijke oorzaken zijn... die uh, achter het achteruitgang van het, uh, van het koraal zitten... Oorzaken waar je helaas weinig aan kan doen. Hè? Natuurlijk als klimaatverandering en opwarming van het oceaanwater. Maar zeker, er zijn ook heel veel lokale oorzaken waar je wat aan kan doen. En met name natuurlijk het, uh, ja, het, het afname van nutriëntuitspoeling uit grondwater. En naar de zee daar zeker wat aan te doen. Om te kijken hoe je dat beter kan doen. En ook op een betaalbare manier en een uh, duurzame manier. Maar op politiek niveau wordt daar dan over gesproken? Of... Uh... Heb ja, je daar ik, geen zicht op? Nou, daar heb ik weinig zicht op. Uh, ik neem aan van wel. Maar uh, ik weet ook op Curaçao dat er drie afvalwaterzuiveringsinstallaties staan. Waarin op dat moment zeker twee van de drie het niet deden. En er was wel geld. Maar uh, de vraag is wanneer wordt dat geld gebruikt om de boel weer op te starten. Ja. Ja. En dan is er nog de vraag, is het voldoende? Dat was natuurlijk voor ons ook een wetenschappelijke vraag. En daar zouden we dus verder onderzoek naar willen doen. Hoeveel dat bijdraagt, is het voldoende? Of moet je dat nog verder opschalen? Of ook verder lokaal, ook op het niveau van huizen... moet je daar nog meer doen? Dus zeg maar een wat geavanceerdere manier... van beerputten of septische putten... kan je dat nog... een? Ja, kan je dan nog net een stapje moderner doen... waardoor het grondwater beter beschermt. En Peter, wat ik me afvroeg... als wij te maken hebben met blauwalg in Nederland... en dat ja. af en toe is dat in het nieuws... dan wordt het ook bestreden. Misschien kan dat wel in een klein meertje... maar is dat in de zee, is daar geen beginnen aan... Nee, um, nou ja, op zich in meren wordt er ook bestreden door om ze te voorkomen door de voedingsstoffen terug te brengen. Want ook in meren is, is de oorzaak dat er te veel fosfaat en te veel stikstof in het water zit. Dus dat is voor de meeste waterschappen ook het uitgangspunt om te zorgen dat dat vermindert. Uh, en daarnaast zijn er allerlei ja, uh, middelen om, om ze toch te te kunnen tegengaan. Bijvoorbeeld wij, wij hebben projecten lopen met waterstofperoxide, omdat blauwalg daar heel gevoelig voor zijn. Uh, dat kan in meren. Daar kan je een bootje en dan kan je een bepaalde concentratie heel goed uitrekenen dat je dan een bepaalde concentratie krijgt uh, van waterstofperoxide, zodat je, want dat luistert vrij nauw. Maar in de zee is dat natuurlijk uh, dat is geen beginnen aan. Nee, nee. moeilijk de hele zee om ja, ja, Dus het eigenlijk uh, is de enige oplossing om te zorgen dat al die voedingsstoffen uh, niet het water inkomen. Ja. Een laatste vraag: uh, wanneer zijn zijn jullie weer te vinden op het onderzoeksschip? Mogen jullie terugkomen? We hopen het, ja. ja zeker. Ja, ik hoop misschien volgend jaar. Ik hoorde dat soort uh, geruchten, ja. Wie, weet. ja. wie weet. Bij deze ja. open sollicitatie ga je dan weer mee? Graag. Uh, nou, ik, uh, als ik mee zou mogen, dan ga ik zeker weer mee. Ik wil alleen nog even zeggen dat het, het, het aantal toeristen op Curaçao dat neemt alleen maar. Toe. En dat is heel fijn, omdat dat veel geld in het laatje brengt voor heel veel mensen. Maar daardoor neemt de belasting op het hele rioleringen, op de septic tanks, op de beerputten, op, op het afval, neemt ook toe. Dus, dus de noodzaak is wel echt heel hoog om daar ja, toch iets aan te gaan doen. Ja, dus eigenlijk een anti-reclame voor Curaçao, misschien ook deze aflevering. Ik denk, dat kan ik niet over maart verkrijgen, nee, dat snap want ik vond ik. het ook zo mooi. Ja. Ja. Uh, aanstaande donderdag om en half tien wordt focus uitgezonden. Geheel over deze expeditie van het NIOS, TU Delft, Universiteit van Amsterdam op NPO 2. Bedankt voor jullie aanwezigheid hier, Boris van Breukelen, Petra Visser en Elisabeth van Inwegen. Are you really feeling better? Cause I'm still on you Did he give you all the answers? Does he need you like I do? Like I do Like I do And you won't let me sleep Cause your love is like a drug, all I need Now I've fallen way too deep But I'd rather be with you than be free I just don't remember all your words and what they mean, but baby, I just can't forget you. I need you more than nicotine. Nicotine.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 Till I wake up and find you, and I know this is real. Are you cool? Oh, let me sleep. Cause your love is like a drug to me. Chef special met nicotine. Focus met Eveline van Rijswijk. Een landelijke politicus aan zijn of haar jasje trekken in de supermarkt... om een vraag te stellen of een klacht in te dienen. Voor veel Nederlanders is dat geen dagelijkse kost. Maar in kleine landen kan dat soms wel. Politicoloog Wouter Veenendaal is voor onderzoek in Suriname... en probeert te achterhalen hoe de politiek daar werkt. En we hebben hem aan de lijn. Goedenavond, Wouter. Het is avond bij jou. Ja, goedenavond. En het is nacht bij jullie, dus ook nacht aan je jou. Wel, dank je wel. Wat, wat, uh, wat heb je vandaag gedaan? Vandaag is eigenlijk mijn vakantie begonnen, dus ik ben de afgelopen 3,5 ja, week in Suriname geweest. Maar eigenlijk sinds gisteravond uh, ben ik uh, begonnen met vakantie, dus vandaag ben ik op tour geweest en uh, op kaimannenjacht. Daar dus, zijn we ja. hier in winters Nederland uh, erg jaloers op. Ja, um, dat snap ik. Je bent er 3,5 week geweest. Uh, uh, wat heb je gedaan? Ik heb onderzoek gedaan naar hoe um, kleinschaligheid, dus het feit dat Suriname een klein land is met ja, maar een half miljoen inwoners, hoe dat eigenlijk effect heeft op de politiek. En uh, ben je mensen gaan interviewen of uh, naar bijeenkomsten gegaan? Ja, ik heb, uh, inderdaad, uh, in totaal heb ik twintig mensen geïnterviewd. Dus uh, nou ja, mensen die met politiek bezig zijn, dus er zaten politici bij die hier heel makkelijk uh, te benaderen zijn en daarnaast ook journalisten en wetenschappers. Mm -hmm. En ik heb inderdaad ook, um, ja, ben ik met drie politici van verschillende politieke partijen hier in Suriname mee op stap geweest om te kijken van, oké, okay, hoe werkt nou in een kleinschalige samenleving dat directe contact tussen de kiezer en de gekozenen. En, en wilden ze zomaar meedoen uh, of moest je ze overhalen? Ja, ze vonden het eigenlijk wel heel erg leuk... want ik hoorde van die uh, drie politici... maar ook de mensen die ik heb geïnterviewd... dat er eigenlijk best wel weinig onderzoek wordt gedaan uh, naar Suriname. Um, ook vanuit Nederland uh, niet zo heel erg veel... en dan ook zeker niet over politiek. Dus ja, ze vonden het eigenlijk allemaal wel heel leuk om daaraan mee te werken. En ik had van tevoren wel rekening gehouden... dat er misschien vanwege het koloniale verleden... een beetje anti-Nederlandse gevoelens zouden zijn. Maar daar heb ik heel weinig uh, van gemerkt. Zeker niet bij de politici met wie ik heb samengewerkt. Dus ja. Ik kan me voorstellen, omdat het zo'n klein land is... dat het ook als een lopend vuurtje rondging... dat jij uh, rondliep om onderzoek te doen. Ja, dat klopt. Ik heb ook heel erg zelf in die zin de kleinschaligheid ervaren, inderdaad. Dus ik ja. heb uh, ja, bijvoorbeeld een keer een interview gehad met iemand. Um, een lid van het parlement. Uh, en vervolgens sprak ik de dag erna een ander lid van het parlement. En die bleek dat die al mijn vragen al kende. Omdat ze met elkaar besproken hadden waar het onderzoek over ging. Dus, ja, dat ik was misschien dat niet helemaal de bedoeling, onder... of wel? Nee, dat was absoluut niet de bedoeling. Want daardoor was dat interview eigenlijk ja, niet heel erg waardevol meer. Ja. Want hij was natuurlijk van tevoren had hij daarover na kunnen denken wat hij precies zou antwoorden. Hey, en waarom ben je in Suriname? Waarom wil je kijken hoe daar de politiek werkt? Nou, eigenlijk is Suriname een van de vier landen die ik in uh, een onderzoeksproject nu bestudeer. Dus ik ben uh, vorig jaar uh, in november in Malta geweest, wat dan um, ja, eigenlijk een land is met eenzelfde inwoneraantal ongeveer, ook een half miljoen. Maar een hele andere geschiedenis, een hele andere cultuur, een hele andere ja, uh, economie. Maar ik wilde juist die landen met elkaar vergelijken. Dus eigenlijk landen die zo verschillend mogelijk van elkaar zijn om te kijken um, wat het effect van kleinschaligheid is. Want als je dan dingen vindt die hetzelfde zijn in die landen, dan kan je eigenlijk al die andere factoren waarin ze verschillen wegstrepen. En dan kom je over bij de kleinschaligheid eigenlijk als verklarende factor voor dat soort uh, fenomenen. En waar mag je nog meer naartoe? Sorry. Waar mag je nog meer naartoe? Je bent in Malta geweest en in Suriname. Waar ja. ga je hierna nog naar heen? Hierna ga ik uh, naar Vanuatu. Dat is een eiland uh, staat in de Grote Oceaan waar ik uh, onderzoek uh, nog zal doen. En dan ook in de Comoren, Dat is in de Indische Oceaan. Dus dat is, komt volgend jaar nog. Ik denk dat jouw collega's hartstikke jaloers zijn uh, op jouw onderzoekonderwerp. <laughs> Ja, klopt. En zeker omdat ik uh, meestal toch probeer... om in de winter uh, inderdaad die, die landen te bezoeken. Dus uh, zo de Nederlandse winter een beetje overslaan. Ja, nou hartstikke slim. Um, je, je bent uh, onderzoek gaan doen. Je bent drieënhalf week geweest. Er flink veel mensen gesproken. Um, kan je al iets zeggen over ja, wat voor effect het heeft... Uh, het feit dat Suriname zo klein is op de politiek? Ja, wat je eigenlijk uh, hier heel erg merkt... is dat uh, omdat heel veel overheidsinstanties niet heel erg goed functioneren... en bovendien Suriname te maken heeft met een hele ernstige economische crisis... dat je ziet dat mensen eigenlijk dat directe contact met de politicus... die ze dan vaak persoonlijk kennen... dat ze dat eigenlijk gebruiken om uh, ja, dingen gedaan te krijgen... waar je in Nederland of in een ander groter land... eigenlijk gewoon voor naar, naar een overheidsorgaan zou stappen. Dus stel iemand die wil een baan krijgen of die wil een lening krijgen... of die wil uh, een vergunning krijgen om iets te mogen bouwen... Nou, dan gaan mensen niet gewoon officieel een aanvraag daarvoor indienen... bij het bureau wat daarvoor bedoeld is. Maar dan gaan ze gewoon het parlementslid, wat ze toevallig kennen... eigenlijk vragen of die dat voor ze kan regelen. Maar de, gaan ze letterlijk op de deur kloppen? Of hoe werkt dat? Nee, het werkt allemaal hier. Uh, soms ook op de deur. Dus mensen eisen ook wel dat de politicus inderdaad... gewoon direct uh, bij ze thuis langskomt. Maar het meeste gaat via WhatsApp. En ik heb uh, ja, gezien bij meerdere politici... en die hadden het er ook over dat ze soms echt twee of drie uur per dag bezig zijn gewoon om alleen maar WhatsApp-berichtjes van mensen te beantwoorden. En dan kan het echt over de kleinste dingen gaan. Van heb je misschien nog eten voor me? Of kan je misschien met de weg voor mijn huis uh, helpen die in puin ligt? Dus dat soort uh, kwesties. Daar hebben ze gewoon de hele dag mee te maken. Daar word je horendol van als politicus. Ja, daar word je helemaal horendol van. En dan heb je natuurlijk ook eigenlijk heel weinig tijd over om gewoon uh, toe te komen aan... Uh, ja, waarvoor je toch uiteindelijk gekozen bent, namelijk het land besturen. Ja, want enerzijds zou je kunnen zeggen... kijk, hier in Nederland heb je politici en die gaan dan honderd dagen het land in... om te weten wat er leeft uh, bij burgers. Uh, maar ja. anderzijds uh, lijkt het me, het werkt corruptie in de hand... Uh, en uh, ze hebben minder tijd om, uh, om politiek te bedrijven. Uh, dus zou je kunnen zeggen, ja. het heeft ook hele schadelijke effecten op het land. Ja, Klopt, dat denk ik zeker dat dat het geval is. Er zijn ook wel die positieve kanten waar je het over had. Dus mensen die zien het ook over het algemeen wel als positief dat die, dat die politiek eens langskomt. En nou ja, wat je in Nederland bijvoorbeeld heel veel hoort over de kloof tussen burger en politiek, dat is hier helemaal niet. Want iedereen voelt zich politiek betrokken en politiek heeft ook direct wel een effect op het dagelijks leven van mensen. Dus dat is uh, wel positief. Maar aan de negatieve kant zie je inderdaad dat het corruptie in de hand werkt en ook dat... Mensen dus eigenlijk ja, ongelijk worden behandeld vaak door um, de staat. Omdat het maar net ervan afhangt wie ze waar kennen. Of ze bepaalde dingen gedaan krijgen of niet. Uh, hoe probeert de oppositie dan toch om goed oppositie te voeren? Ja, dat is heel erg moeilijk. Want je ziet eigenlijk dat de regering... Um, ja, die koloniseert eigenlijk uh, de staat. Uh, dus de, de regeringspartij. Het is heel moeilijk om onderscheid te maken tussen wanneer iets nou gebeurt door de staat. of wanneer iets gebeurt door de regeringspartij. Dus bijvoorbeeld, er is in een dorpje hier in het binnenland. is er net uh, stroom gebracht, twee weken geleden. Nou, dat wordt dan niet uh, gebracht als iets wat de staat Suriname. voor die mensen daar gedaan heeft. Maar als iets wat de NDP, dus de partij die nu aan de macht is, voor de mensen gedaan heeft. Dus je ziet heel erg dat die regeringspartij eigenlijk gebruik maakt van het feit dat ze in de regering zitten... en staatsmiddelen gebruikt om de eigen positie te versterken. En ja, dat gaat dan heel erg ten koste van de positie van uh, de oppositie, die eigenlijk compleet genegeerd kan worden. Ja, en uh, in je onderzoek wil jij kijken naar of die kleine landen ook stabiel zijn. Wat bedoel je dan met stabiliteit in een land? Ja, stabiliteit gaat dan eigenlijk over de afwezigheid van uh, oorlogen, gewelddadig conflict en um, nou ja, het uiteenvallen van de staat. Dat zijn echt dingen die je in kleine landen bijna niet ziet. En in Suriname is dat eigenlijk wel heel bijzonder, omdat Suriname een ontzettend uh, divers land is. Dus er wonen hier ja, vijf of zes uh, verschillende bevolkingsgroepen met hele verschillende etnische culturele achtergrond. En je zou kunnen zeggen van eigenlijk gaat dat best wel goed, want Suriname kan gewoon een democratie blijven. En die bevolkingsgroepen gaan best wel harmonieus met elkaar om. En dat is wel heel erg bijzonder. En dat denk jij is te wijten aan het feit dat het een klein land is? Ja, dat zou je daardoor kunnen verklaren. Want door die kleinschaligheid is het zo dat uh, ja, iedereen elkaar toch uiteindelijk kent. En dat ook die verschillende bevolkingsgroepen in het dagelijks leven heel erg met elkaar in contact staan en ook wel moeten staan. En ook in de politiek met elkaar moeten samenwerken. Ja. Dus uh, we kunnen zo een aantal voor- en nadelen... Van, van het feit dat het een klein land is, uh, opsommen. Um, de grote vraag die natuurlijk ook uh, boven jouw onderzoek hangt... is uh, of je geprobeerd hebt om met Daisy Boutersen te spreken. Ja, heb ik wel geprobeerd. Ik heb hem uh, aangeschreven... Hij is ziek, uh, mm -hmm. maar er is heel veel schimmigheid over hoe ziek hij is. Maar hij heeft uh, niet op mijn verzoek gereageerd. Ik heb ook wel gehoord dat het heel moeilijk is voor Nederlandse wetenschappers om hem te spreken te krijgen. Maar ik heb hem toevallig vandaag wel gezien. Oh. Want ik was in het parlement om een vergadering uh, bij te wonen. Daar heb ik uh, een uurtje gezeten En de begrotingsbehandeling was vandaag op het programma. En hij zat daar gewoon in de zaal. Dus ik, ik heb hem wel eventjes aan kunnen kijken. Maar daar bleef het bij. En in hoeverre uh, komt uh, de hele kwestie van de decembermoorden... nog terug in de uh, gesprekken die jij voert? Ja, die komt wel voor een gedeelte terug. Omdat ik ook wel benieuwd ben... decembermoorden zijn nog gepleegd in uh, de jaren 80. Dus op het moment dat Suriname een militair bewind had. En ik heb wel uh, gevraagd tijdens interviews... wat de effecten eigenlijk zijn van dat hele militaire bewind. Maar ook die kwestie van de decembermoorden op de politiek nu nog. En het is nu natuurlijk een belangrijk een belangrijk effect heeft het omdat Boutersen uh, op dit moment de president is. En je ziet ook dat die angst uh, die door de decembermoorden gecreëerd is... dat die ook nog wel steeds heel erg in de Surinaamse samenleving aanwezig is. Ja, ik kan me dus voorstellen. er zijn wel veel mensen die het toch erover hebben van... ja, uh, je moet niet de straat op gaan om te protesteren tegen Boutersen... want je weet... Waar hij toe in staat is. Zo ja. wordt dan dan, zeg maar, gebracht. En dan vooral door mensen die dat natuurlijk ook in die tijd hebben meegemaakt. Precies. Hartelijk dank, uh, Wout Veenendaal. Uh, en natuurlijk heel veel sterkte met de rest van je onderzoek als je weer thuis bent. Uh, maar nu eerst genieten van je vakantie. Uh, ja, en in hartelijk het... bedankt. Ja. Fijn en, en in het volgende uur praat ik met researcher Rob Bruin Slot van Andere Tijden over het protest tegen de uitbreiding van Schiphol in de jaren negentig. Met de befaamde polderbaan. En promovenda Lontenke van der Velde vertelt over haar onderzoek naar internetsurveillance. Blijf dus vooral luisteren naar Focus.